Het NOS-journaal door Altmegens. Goedemiddag. Oost-Europese ambassadeurs roepen op tot afwijze PVV-site. Gevaar van internet bij jihad wordt onderschat, zegt de AIVD. En het College Bescherming Persoonsgegevens wil boeten voor slordige internetbedrijven. Vanmiddag is het vrijwel overal droog. Af en toe schijnt zelfs even de zon. Het wordt 4 graden in het oosten, 6 graden vlak aan zee bij een matige noordwestenwind. Vanavond en vannacht bewolkt en regenachtig. En ook morgenochtend regent het nog. En dan waait het ook nog stevig uit het noordwesten. Morgenmiddag wordt het geleidelijk weer droger. En dan klaart het soms even op. Tien landen uit Midden- en Oost-Europa... vragen Nederland afstand te nemen van de klachtensite van de PVV. In een open brief roepen de ambassadeurs van de landen... de samenleving en de politieke leiders, dus ook premier Rutte... op om zich te distancieren van wat ze noemen een verwerpelijk initiatief. Sinds vorige week kunnen op de site van de PVV klachten worden ingediend... over overlast door Midden- en Oost-Europeanen. Volgens de PVV is het meldpunt een groot succes... maar in binnen- en buitenland is er veel kritiek op. Onder meer de Europese Commissie sprak van een open oproep tot intolerantie. Premier Rutte zei eerder dat hij niet op elke uitlating van de PVV kan reageren. Internetbedrijven die geen goede beveiliging hebben voor klantgegevens... moeten een boete krijgen. Daar pleit het College Bescherming Persoonsgegevens voor... na lek- en hekincidenten bij onder andere KPN en Creation Point. Jacob Koonstam, voorzitter van het CBP. Goedemiddag. Goedemiddag. Een, een boete, waarom? Ja, kijk, de, op het moment dat je niet handhaaft... bij bepaalde uh, aangelegenheden zoals... Lekken, ernstige lekken, dan, dan, dan uh, gaat het gewoon door. Dus ik vind dat een boetebevoegdheid is passend. Overigens, staatssecretaris Steven, die hiervoor verantwoordelijk is... heeft een wetsontwerp in circulatie gebracht. In, in, in, nou ja, we, we kunnen een aantal organisaties kunnen, daar kijken wij ook. Ja. En hij is dus erg gemotiveerd om dat inderdaad te regelen. Ik moet ja. er wel aan toevoegen, als ik zo vrij mag zijn... dat in dat wetsvoorstel geen extra budget voor de tenuitvoerlegging van die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 hebben we er een vijftiental gedaan, dan lopen nu nog een negental, en dan blijkt dat bedrijven eigenlijk zich rot schrikken als we erop wijzen dat ze die beveiliging naar de moet maken. Heel Hoeveel van die vijftien bedrijven dan? zijn dan uh, zijn zijn daar de fout mee huh? Eigenlijk bij alle onderzoeken die we doen hebben we altijd aanleiding om te denken dat er iets mis is, signalen, het zijn uit de media, het zijn van mensen die ons benaderen. Mm -hmm. En dus op basis van die signalen komen we veelal tot de conclusie, ik, denk, ik weet niet precies, maar ik denk bijna al die zaken, dat er verbetering nodig uh, was en die wordt dan ook snel aangebracht. En, en wat kunt u op, u zegt er, er moeten boetes komen, of de mogelijkheid om boetes op te leggen, wat, wat kunt u op dit moment doen om, om bedrijven als KPN en, en dat creation point, om zo'n zo bedrijf aan te pakken? Dat we dat alleen een briefje kunnen schrijven en zeggen, je moet dan je aan de westen houden, want op het moment dat wij echt onze bevoegdheid toepassen, dat heet een last onder dwangsom, dan zeggen wij, als u dat over zes maanden nog steeds niet gedicht hebt, dan bent u een hoop geld kwijt. Maar dat is heel ineffectief in dit soort aangelegenheden. En dus heb je, um, net zoals een agent die iemand veel te hard ziet rijden, moeten betalen. Ja. In plaats van te zeggen, als u nog eens een keer 180 meter per uur dronken over de straat rijdt... dan bent u er gloeiend bij, meneer. Over een half jaar. Of over een zo. half jaar. He? Dus de, de, onze bevoegdheid is voorlopig nog niet voldoende, maar we zijn er druk mee doende, hebben het hoog op de agenda staan, hebben een aantal onderzoeken gedaan, doen een aantal onderzoeken. Alleen de effectiviteit van ons werk zou enorm toenemen als we ook gewoon, wat ik wel eerder heb genoemd, een nelly Koosachtige achtige boetebevoegdheid zou krijgen. Dat is precies wat overigens uh, Fred Teven, de staatssecretaris, bezig is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 Vandaag is het exact één jaar geleden dat de bevolking van het eilandstaatje... in de Perzische Golf in opstand kwam voor meer democratie. Parelplein was toen wekenlang het centrum van protesten... tegen de Soenitische regering. De bevolking van Bahrein is overwegend Shiitisch. Met hulp van troepen uit Saoedi-Arabië werd toen de opstand onderdrukt. Syrische regeringstroepen hebben opnieuw het vuur geopend op de stad Homs. Volgens de Syrische oppositie zijn het de zwaarste beschietingen in dagen.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 Mooie medium, maar het is ook de kraamkamer van de jihad anno 2012. Volgens de AIVD wordt via internet het jihadistische gedachtegoed... onder jonge moslims wereldwijd verspreid. En het zet bovendien aan tot gewelddadige actie. Verslaggever Robert Bas. Robert, ja AIVD uh, heeft zojuist een toelichting gegeven op al die beweringen. Um, eerst eens beginnen, hoe, hoe werkt dat, dat jihadistische internet?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 De AIVD heeft dat nu in kaart gebracht, dat, dat, dat gevaar volgens de AIVD. Wat, wat moet hier volgens de dienst mee gebeuren?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 Dit is het NOS Juraam, Het met Dorald Megens. Scheepvaartverkeer in de havens van Antwerpen en Zeebrugge ligt praktisch stil door een aan actie van loodsen. Die loodsen willen dat er voor hen een uitzondering wordt gemaakt bij de verhoging van de pensioenleeftijd met twee jaar. En dat willen ze omdat ze onregelmatige werktijden hebben. Maar de federale regering wees gisteren de eis van de loodsen af. Aan bestaande afspraken wordt niet getornd. Een kwart van het loodswerk in de Westerschelde wordt altijd door Nederlandse loodsen gedaan. Dat blijven wij ook gewoon doen. Uh, we hebben alleen wel, wel natuurlijk uh, de afspraak dat we niet uh, de Vlaamse loods in de wielen gaan rijden als zij actie voeren. En Dat doen zij. Uh, ja, dat, dat is een afspraak die we al heel lang hebben. Dat zou uh, voor eeuwig de relatie verstoren als we daaraan zouden gaan beginnen. De actie van de Vlaamse loodsen kost de haven van Antwerpen een miljoen euro per uur, zegt de gemeente. Er aantal al opmerkelijke bomexplosies in Bangkok. De bommen richten weinig schade aan, maar de dader zelf raakte zwaar gewond. Enkele weken geleden nog waren er in Bangkok waarschuwingen voor terreuraanslagen. Uh, correspondent Michel Maas. Michel, vertel eens, wat is er vanochtend gebeurd? Nou, vanochtend is er een, uh, een man die is bood geworden op een taxichauffeur. Daar leek het alleen maar op. Maar nou, Op een gegeven moment greep hij in zijn rugzak, haalt er een bom uit... en die ontplofte onder die taxi... En, uh... Daarbij zijn drie mensen die hebben daar heel lichte verwondingen bij opgelopen. En die man ging er vandoor. Even later uh, om, stuiterde hij op een politieman. En hij wilde zo'n bot aangooien naar die politieman toe. En die gleed uit zijn handen en toen blies hij zijn eigen benen weg. En uh, ja, hij is dus de enige zwaar gewonde bij deze actie ge geworden. Maar het is volslagen onduidelijk waarom hij met die bommen rondliep... en wat hij daarmee van plan was. Dus, er is geen verklaring afgelegd door de man uh, vanuit welke organisatie dat gebeurt of zo? Nee, hij is heel zwaar gewond. Uh, hij, ze weten alleen dat hij een Iranier is... en die uh, een huis huurde daar in de buurt. En de politie is nu uh, jachtend maken op nog twee andere mensen uit Iran... En uh, ja, deze, deze explosies die voor, op uh, vorige maand is er een waarschuwing geweest... dat er een terreurdreiging zou zijn voor Bangkok. Dat er uh, van plan waren om uh, aanslagen te plegen in Bangkok. En er wordt natuurlijk meteen een verband gelegd uh, tussen deze bommen... en die waarschuwing die er toen is uitgevaardigd. Alleen die waarschuwing die is tien dagen geleden weer ingetrokken... ...en werd gezegd, alles is in orde, alles is onder controle, er is niks aan de hand. Maar ja, daar maar kun je aan dat, twijfelen uh, nu natuurlijk. Dat lijkt misschien een beetje voorbarig. Ja, daar kun je nu aan twijfelen dus als je, als je dit hoort vandaag. Ja, daar kun je zeker aan twijfelen. En uh, mensen roepen dus nu ook meteen van, ja, de regering zegt wel, uh, er is niks aan de hand. Maar, uh, en vandaag ook weer zei de premier meteen van, oh, geen reden tot paniek, we hebben alles onder controle. Maar het is wel zo uh, serieus dat de hoogste politiechef van Thailand, die op reis was in het land... dat hij meteen uh, spoorslags naar Bangkok is teruggekomen... om hier uh, leiding, uh, de leiding over te nemen over deze zaak. Dus het wordt wel heel serieus genomen. Waarom is die waarschuwing aanvankelijk uitge uitgedaan, uh, uh, Michel? Ja, dat was een tip van de Israëlische geheime dienst. En het, het leek allemaal heel raar. Niemand had eigenlijk de neiging om het serieus te nemen. Tot de Amerikaanse ambassade het overnam en een, een reisadvies voor bang of uh, uitvaardigheden van uh, en Amerikanen waarschuwingen om erheen te komen. En die waarschuwing van de Amerikaanse ambassade werd toen overgenomen door andere ambassades, waaronder ook de Nederlandse ambassade. En eh, ja, dat, dat heeft een zekere paniek teweeg gebracht toen eventjes. Maar die is alweer snel weggehept. Hm. Maar of het nou inderdaad het gaat om een grote organisatie of dat het een individuele losse actie is, dat moet nog even blijken. Dat moet nog blijken. Hm. De, ze hopen dat, dat deze dader nog wat kan vertellen. Maar eh, anders hopen ze dat ze die twee andere Iraniërs waar ze nu eh, jacht op maken, dat ze die te pakken krijgen. En dat die dan wat meer licht op deze zaak kunnen werpen. Michel Maas, dankjewel. In Duitsland is een Nederlandse treinsurfer opgepakt. Een man van 26 reisde met 200 km per uur mee op de treplank van de locomotief van de nachttrein van Berlijn naar Amsterdam. Na een half uur werd hij toevallig ontdekt doordat iemand uit het raam keek. De trein maakte noodstop in de buurt van Ratenau. De Nederlander totaal verkleumd naar binnen werd gehaald. De man is in Hannover overgedragen aan de politie. Zou geen geld hebben gehad voor een kaartje. Sport. Op het ABN World Tennis Tournament komen vandaag drie Nederlanders in actie. Jesse Hoede Galung, die gisteren zijn eerste partij won... kan in de tweede ronde dus gezelschap krijgen van drie landgenoten. Marcella Mesker in Ahoy in Rotterdam. Marcella, uh, Welke Nederlanders spelen er vandaag en maken ze kans op die tweede ronde? Nou, we gaan uh, dadelijk uh, bij de volgende partij uh, kijken... naar de eerste van drie Nederlanders die in actie komen vandaag. Igor Seisling, de nummer drie van Nederland, is goed in vorm. Won vorige week een uh, challenger-toernooi. En hij neemt het nu op tegen de Finn Jarko -Niminen. Nou, Dat was een van de tegenstanders in de Davis Cup-ontmoeting afgelopen weekend. Was niet ja. helemaal fit. Uh, Igor Seisling dus in topvorm. Dus uh, wie weet uh, kan hij daar voor een uh, verrassing zorgen. Niet helemaal onmogelijk. Uh, daarna speelt Timo de Bakker. Die heeft het toch wel wat uh, lastiger getroffen. Victor Troitsky, de serveer, die staat hier als zevende geplaatst. Nummer 24 van de wereld. Een hele degelijke, sterke uh, tennisser met een goede service. Uh, vorig jaar won hij hier nog makkelijk van Thomas Schorel. Dus dat zal een behoorlijke opgave worden voor Timo de Bakker. En dan is natuurlijk ook onze hoop gevestigd... op de kopman van het Nederlands tennis, zullen we maar zeggen, Robin Hazen. Hij staat goed te spelen. Hij heeft twee wedstrijden gewonnen dit weekend in de Davis Cup. En hij treft de Rus, een oudgediende gediende Nikolai Davidenko. 30 jaar alweer is de Rus. Maar wel een hele goede man met 21 titels. Halve finale in Grand Slams. Dus een man die ook indoor erg sterk kan tennissen. Maar Robin Haas, we kennen hem als hij in eigen land speelt. Voor eigen publiek. Veel adrenaline. Uh, veel extra's kan hij geven. Dus uh, daar verwacht ik ook wel het een en ander van. Het zal niet makkelijk worden voor de drie Nederlanders. Was het gisteren voor Jesse Hoedekaloen ook niet. Maar die heeft uh, de goede voorzet uh, gegeven. Die won van Lubicic, Dus laten we hopen dat uh, van deze drie er toch ook... één uh, of twee uh, minimaal door zullen gaan naar de tweede ronde. Marcella Meske, dankjewel. je We verkeersinformatie. Edwin Gerritsen bij de ANWB. Er staat één file op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Tussen Gorkum en Sliedrecht, vier kilometer. Er staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht. Kwart over twaalf is het de hoofdpunten van het nieuws. Oost-Europese ambassadeurs hebben een open brief geschreven... waarin ze politici oproepen tot het afwijzen van het PVV-initiatief... voor een klachtensite. Het gevaar van internet bij de jihad wordt onderschat, zegt de AIVD. De dienst waarschuwt de politiek en wetenschappers. de impact van internet serieus te nemen. En het college Bescherming Persoonsgegevens. wil een boete voor slordige internetbedrijven. Klanten moeten erop kunnen vertrouwen. dat hun gegevens goed beveiligd zijn, zegt het CWP. Dit is Radio 1. En CRV. -E. Lunch. Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij lunch. Het verhaal van de laatste levensdagen van Jezus was vorig jaar een regelrechte hit. Ruim 1 miljoen mensen keken naar de uitvoering van The Passion. En er komt een nieuwe versie. In het Mediaforum praten we over de strategie van premier Rutte om niet te reageren op de ophef rond de Oost-Europese meldpunt van de PVV. Rutte heeft ervoor gekozen niet op iedere uiting van de PVV te reageren.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 In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Christian Marks, te gast. Wilt u dat zelf ook een keertje doen en proberen hoe goed uw nieuwskennis is? Mail dan uw naam en uw telefoonnummer naar nieuwsquiz@ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Met de medianieuws van vandaag. Bij uitgeverijen Wegener en de mediagroep Limburg verdwijnt 10% van de arbeidsplaatsen. Dat krijgt het personeel vandaag te horen tijdens twee grote bijeenkomsten in de Brabant-hallen. Eerder was al bekend dat er een bedrag van 70 miljoen euro bezuinigd moet worden bij moederbedrijf Miecom. En daarvoor komt 50 miljoen voor rekening van de Nederlandse tak. Meer krantennieuws: Lokale Haarlemse politici pleiten voor het behoud van het Haarlems Dagblad, de oudste krant ter wereld. Twee wethouders en dertig raadsleden vrezen dat de eigenaar, Telegraaf Mediagroep, de krant op termijn wil opheffen. Het Haarlems Dagblad bestaat sinds 1656 en is volgens politici van groot belang voor de lokale democratie. De Telegraaf Mediagroep heeft plannen om dochtermaatschappij HDC Media, waar onder meer het Haarlems Dagblad onder valt, te ontmantelen en meer regionaal nieuws in de Telegraaf op te nemen. D66-voorman Alexander Pechtold wil dat debatten in de Tweede Kamer door sportverslaggevers bekommentarieerd worden. Daarmee zou het makkelijker te volgen moeten zijn voor mensen die weinig van politiek weten. Alexander Pechtold, goedemiddag. Goedemiddag. Waarom moet dat, of waarom zou dat een goed idee zijn, commentaar bij Kamerdebatten populairder maken? Ja, het hoeft niet per se dus een sportcommentator, maar het moet wel iemand zijn die de spelregels van de democratie uh, ja, op een leuke manier brengt. Het kwam voort uit het boekje wat ik heb geschreven, uh, naar aanleiding van gesprekken met uh, de fameuze Henk en Ingrid, dus PVV-stemmers. En daar kwam uit dat heel veel mensen uh, zeer betrokken zijn bij de politiek, vaak ook heel uh, vaak naar politiek 24 kijken, maar wel eens een vraag hebben. Ja, waarom gebeurt er iets in de eerste termijn of in een tweede termijn? Wat is eigenlijk het verschil tussen een motie en een amendement? Uh, waarom geeft de minister geen antwoord? En toen dacht ik, ja, bij voetbalwedstrijden wordt dat eigenlijk de hele tijd maar commentaar bij geleverd. En ja. bij de politiek missen we dat soms een beetje. De uitleg bij, ja, bij, bij wedstrijden is waarschijnlijk ook een probleem. Want als je voetbalregels niet begrijpt, dan kijk je ook een beetje naar een vreemd spelletje. Nou, dat, dat, dat realiseer ik me toen. Als je, als je, als je, stel je weet niks van voetbal. En je kijkt er een tijdje naar, dan zie je op een gegeven moment wel dat er een paar mensen de ene kant en de andere kant oplopen. En dat er nog iemand het zwart met een fluitje tussendoor holt. Dus je krijgt op een gegeven moment wel een soort basisgevoel van nou dit zal het spel wel zijn. En dat is met politiek natuurlijk ook. Het wordt, wordt niet echt onderwezen op school. Uh, vaak merk ik dat mensen het verschil tussen de regering en het parlement niet eens weten. Ja. Dan noemen ze mij minister. Nou, ik ben ooit geweest, maar nu niet. en uh, ja. Het zijn allemaal elementaire dingen waar mensen wel in geïnteresseerd zijn. Want Pechoff, had... We hebben Jack van Gelder even gebeld. Ja. Want wij zeiden uh, tegen Jack, goh Jack, uh, zou je dat willen doen? Nou, Jack zou dat absoluut niet willen voor vast, maar we hebben aan hem gevraagd om even een voorproefje te maken. En dat wil ik graag even laten horen. Ja, wat ach. Ja, ik doe eens normaal, man. Wat ach. Wat is dit dan? in een, een vreemde discussie hier, mannen. Ik dit kan toch eigenlijk helemaal niet waar zijn. Ja, en voorzitter... Echt onvoorstelbaar. Het, het, dan hebben wij het over Soares en er geen handje geven en aan vraag, Maar dit is veel erger. Je kunt er niet praten over de premier van Turkije. Nou, dit, dit lijkt gewoon wel schooltaal. Is gezengd, Dat heeft hij niet gezegd. Doe het normaal, nee, rustig, nee, nee. man. Nee, nee, nee, nee, Dit staat helemaal nergens op. U moet nee, daar zelf maar de conclusies nee, nee, nee, aan verbinden. Maar dit heeft geen enkele inhoud. Meneer ik ben hier meneer, voor meneer, rustig. Ja, meneer Pechot, is dit wat u bedoelt uh, ongeveer? Ik vind het fantastisch. Ja, zo lijkt me hartstikke leuk. Eh... Uh, ik denk dat. dat uh, dit is met een, met een knipoog. Maar toch iets meer basiskennis over hoe werken dat soort debatten. Bijvoorbeeld, als er een spoeddebat is, krijg ik vaak van mensen de vraag. Ja, dan zie ik maar acht Kamerleden in, in, in die zaal zitten. Zijn die andere 142 soms uh, allemaal thuis? Nee, op dat moment zijn er vaak nog zes, zeven vergaderingen. Nou, dat soort zaken die, die gewoon net even wat meer uitleg nodig hebben. maar waardoor je het misschien wel leuker vindt. en waardoor je er ook meer van begrijpt. Ja, daar, uh, daar pleit ik voor naar aanleiding van al die gesprekken die ik met. Uh, met PVV'ers voor mijn boek heb gehad. En hoe zit het met de parlementaire meerderheid voor het plan Pechtold? Nou, het is nog helemaal geen plan. Het is eerder iets wat u als media misschien een keer moet oppakken. Want ja, ik kan al wel weer mijn eigen uh, werkzaamheden gaan verslaan. Ik denk dat het ook een gat in de markt is voor uh, bij Politiek 24... of bij oh. welk programma dan ook. Wij mogen het weer opknappen, ik begrijp het. Ja, u wordt er ook ruimschoots voor betaald, net als ik. Nou, daar gaan we nog een keertje apart over hebben. Alexander Pechtold, hartelijk dank. Graag gedaan. De directeur van de Icon en zendtijd voor kerken... gaat per 1 mei weg bij die omroep, Martin Freum vertrekt per 1 mei. Beide omroepen gaan op in de fusieomroep NCV-KRO-RKK. Vreugberg staat naar eigen zeggen achter die fusieplannen... maar ziet voor zichzelf geen toekomst in de nieuwe organisatie. Vreugberg wordt directeur van de stichting Tessels Museum. De kijkcijfers. 2,1 miljoen mensen zagen gisteren in Radar hoe je Facebook-profiel kan opzeggen. Journalist Arnoud Groot legt het uit en het is eigenlijk heel simpel. Naast het kopje startpagina zit een wit driehoekje, dat klik je aan... Dan ga je naar accountinstellingen. In de accountinstellingen heb je linksboven een serie kopjes. Je gaat dan naar het kopje beveiliging en dat klik je aan. Dan kom je op de beveiligingsinstellingen. Je kan dan helemaal onderaan de beveiligingsinstellingen kiezen voor het kopje je account deactiveren. Jonge jonge, tut met tut. Radar was het ene na best bekeken programma van gisteravond. Spoorloos wist uh, de meeste kijkers te trekken: 2,6 miljoen. En dokter Deen van Omroep Max scoort ook nog steeds ruim 2 miljoen kijkers. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, vraag, de The Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Het is vandaag Valentijnsdag. Dat is normaal gesproken de dag waarop geliefden elkaar laten weten dat het wel goed zit. In 2007 nam Radio 538 de proef op de som. DJ Parry, uh, Barry Paf speelde de ultieme liefdestest. Ramon meldde zich aan als kandidaat, want je kon een reisje naar Italië winnen. Zijn vriendin werd gebeld uh, door een bloemenwinkel die haar aanbood om een bloemetje te versturen naar haar Valentijn. In de hoop natuurlijk dat ze die ruiker naar Ramon zou sturen. Maar zover kwam het niet, niet Ramon, maar haar baas Sander was haar Valentijn. Op het kaartje bij het boeket zou moeten komen staan, binnenkort Echt Samen. En toen vond DJ Paf het nodig om in te grijpen. Simone, je bent op de radio. Simone? Ja? Simone, je bent op de radio. En we wilden eigenlijk even kijken naar wie jij dat Valentijnsboeket zou sturen. En waren hadden eigenlijk altijd iemand anders. Ja. ja. Wat heb je nog te zeggen, Simone? Nou, dat vind ik echt wel een behoorlijke rotsteek. Want wie uh, zou het ook kunnen zijn, behalve die uh, Sander? Wie is trouwens Sander? Ja, ja dat zou basis... ik ook wel eens willen weten. Dus, uh... Want ik heb hier niet Sander hangen, ik heb hier iemand anders aan de telefoon op dit moment. En dat is, maak jezelf kenbaar. bekendbaar? Ja, nee, ik heb er eigenlijk niet zoveel zin meer in. Ik, uh... Dat is Ramon. Ik ga hem even ophangen of zo. Nee, jezus. Uh... Ja, want... heb, heb, jij, wat, wat, wat, heb jij dit gedaan? Ja. Wat is dit? Ja, ja nee, ik heb echt totaal geen zin om het meer uit te leggen. Ramon die deed de ultieme liefdestest op Radio 538 en ging kijken of het boeketje dan ook namens, uh, namens jou Simone naar Ramon zou gaan en niet naar die Sander, ik weet niet wie ja, het is. Ik vind dit echt een, echt een kutstreek. Ik weet niet wat je... Ramon en Simone, ik wens jullie veel ja, sterkte hiermee. En Ramon, jij hebt een reisje te pakken en Simone, sterkte in de liefde. En je hebt in ieder geval keuze. Oké, okay, dag Simone. Dag Ramon. En het bleef nog lang gezellig daar. Overigens deden na de uitzending de verhalen op internet rond dat het allemaal nep was. Dit is Radio 1. Lunch. Vorig jaar was het een groot succes, The Passion... de moderne hertelling van de laatste uren van Jezus. Er komt een vervolg in Rotterdam. Vorig jaar Pasen werd het namelijk uitgevoerd in de straten van Gouda... met onder andere Siep van der Ploeg als Jezus... en verder Do, Thomas Berge en Jak als Erik Dijkstra als verteller. Het verhaal van de laatste uren uit het leven van Jezus Christus. Verteld in beelden, woorden en bekende Nederlandse popnummers. Van het laatste avondmaal tot de kruisiging, Zoals beschreven in de evangelieën van het Nieuwe Testament uit de Bijbel. De straten van Gouda zijn ons Jeruzalem. De muziek is van eigen bodem. De RKK en de EO gaan de Passion dus opnieuw doen. Is net bekend geworden, Leo Feijen van de RKK is hier. Ja, ik moet eens lachen, want je krijgt er gewoon zin om op te staan... als je dit hoort, toch? <laughs> Dat hadden heel veel mensen die zin uh, om op te staan. Want er kwamen daar zo'n 20.000 tot 25.000 mensen... Op een religieus evenement of dat eenmalig uh, was. Uh, en uh, dat had niemand vooraf durven dromen. Dat er zoveel mensen op af zouden komen. En dat wij het enige programma waren. Dat. Uh voetbal uitgezonderd, sport uitgezonderd. Meer kijkers haalt op Nederland 3 dan de wereld door. 1 miljoen mensen keken die avond rechtstreeks naar deze uitzending. Kijk, dat kan er boek in. En, en daar zaten, voor de helft zaten daar jongeren bij die normaal nooit in de kerk komen. En dat was de bedoeling toen. Gedurfd was om het te doen, gedurfd is om het nu nog een keer te doen. Waarom ja. pakken jullie het weer op? Uh, omdat uh, de uitdaging blijft. Toen was de uitdaging jongeren. Nu is de uitdaging een zo groot uh, mogelijk publiek, zo breed mogelijk. Nederland 1... Uh, half negen, en dat ook in de rauwe werkelijkheid... van de wereldstad Rotterdam, waar alle problemen zichtbaar zijn... waar het lijden zichtbaar is, zat Kien hard uit de stad gerukt, Tweede Wereldoorlog... en daar het leidersverhaal van Christus in eigen liederen vertellen. Is dat, is dat de reden waarom voor Rotterdam gekozen is? Omdat er een verbindenis is met dat verhaal? Ik denk dat als er ergens een plek is waar het zichtbaar is, dan is het daar. En bovendien is het ook een stad met veel nationaliteiten, met veel culturen... en ook dat is een extra uitdaging... Uh, en we hopen ook dat het zichtbaar komt... in de verschillende rollen die gespeeld worden. En nog iets anders. Want, wat bedoel je ermee? Nou, we leven, dat wil ik zo nog wel uitleggen... we leven in een tijd van wantrouwen. Wantrouwen tegen instituties, wantrouwen tegen kerk... wantrouwen in de economie, overal wantrouwen. En dit is het verhaal van vertrouwen. Dit is het verhaal van hoop. En dat kan niet genoeg verteld worden. Maar wat betekent die multiculturele insteek? Dat jullie ook de rolverdeling anders gaan, uh, gaan doen? Ja, want uh, uh, Nederland 3 is een uh, ander publiek dan Nederland 1... Uh, Gouda is een andere stad dan Rotterdam. En dat betekent dus dat we ook uh, echt ons best doen... om dat tot uiting te laten komen in de verschillende rollen. Nederland 1 betekent ook voor een groter publiek. Uh, dus, dus populairdere artiesten nog? bredere artiesten, eh, niet alleen maar bedoeld voor jongeren. Ik hoop dat er veel jongeren zullen kijken... en dat er veel jongeren zullen zijn... en dat de kerk ook open zullen zijn. Eh, in die zin eh, zou je ook kunnen zeggen... het evangelie ligt op straat... en laten we dan ook de taal van de straat gebruiken... om het verhaal van Christus wat dichter bij nou, wat mensen te brengen. Wat betekent dat? alibi als, als Jezus? Daar doen we later mededeling over. Dat hebben we vorig jaar ook gedaan. En uh, vanaf 1 maart uh, zijn we daar wat duidelijker over. We merken wel dat het vorig jaar veel impact heeft gehad. Ook in de wereld van artiesten. Omdat artiesten hebben gekeken en hebben gedacht... Zo, als ik daar mijn bijdrage aan kan leveren... dan zou ik dat graag doen. Maar goed, de invulling, de, de artiesten die meegaan werken... daar kun je helemaal niks over zeggen nog? Ik moet je teleurstellen, daar kan ik niks over zeggen. Dat gaan we later doen. Maar wat ja, ik wel kan heen. zeggen is dat we totaal andere teksten zullen gebruiken. Totaal andere uh, acteurs. Dat het decor anders is. Waarom de andere rekening? teksten? Omdat we willen laten zien dat er zoveel teksten zijn... dat als je goed naar ze kijkt en je zet ze in een religieuze setting... van het leidersverhaal, dan zijn er veel meer teksten... die eigenlijk religieus getint zijn en, uh, en eigenlijk over zingeving gaan. En ook dit keer weer een processie door de stad met een verlicht kruis? Wat is mooier dan dat om dat in een uh, stad als Rotterdam te doen? En ja, uh, ik zie dat kruisel over die Erasmusbrug trekken. Leo Veijen van de RKK, 5 april is de uitzending. Te Samen doen. met de EO en van harte. En het is een geweldige uitdaging om dat te doen. Beter reclame kon je niet wensen. Dank dat je hier was. Dank je wel. Mijn gasten in het mediaforum zijn Marianne Zwageman... algemeen directeur en media-eigenaar van een communicatiebureau. Het wordt een steeds langere zin, Marianne. Ja. Ja, ik kom steeds meer bij. Ja, en ja. Bas van Werven, presentator van één Vandaag. Kijk, dat is natuurlijk zijn... korter, dat klopt. Ja, <laughs> ja, dat is de helder. Um, ga, gaan jullie kijken trouwens naar De Passion? Nee. Nee? Nee. En waarom niet? Dat mag niet van mijn moeder. Wat zegt jouw moeder daarover dan? Ik ben heel, heel, heel sterk antigelovig opgevoed. En dat, dat zwaait nog steeds door jouw systeem ja. heen? Ja. volledig? Volledig. En jij Bas? Ik heb geen idee wat ik 5 april doe. Maar of ik hier nou kijken wil, ik... Denk het niet. Nee. nee. Maar, ook, maar ook vanuit hetzelfde sentiment als Marianne? Nou, ik heb een vader die altijd zei: de waarheid staat in de krant. En zelfs die moet je niet geloven. Dus dan begrijp je ongeveer hoe ik Kijk. mij opgevoed. Ja, je gelooft ja, helemaal wat niks. doen wij hier bij de trouwens? Nou ja, we zijn op we zijn een breed platform hoor. Goed, we hebben gisteren een uitzending van Radar meegemaakt. 2,1 miljoen mensen keken naar Radar waar op uitgelegd werd hoe je een Facebook-account opzegt. Wie je dat begrepen, die uitleg? Of was dat... Ja, je moet naar rechts, naar een balkje, een, een driehoekje. Dan moet je op drukken, dan, moet je, dan kom je in. Ja, heel goed. Fijn dat er beeld bij is, ook, berader. Dat is prettig. Ja, ik hoor enig sarcasme hier. Ja. Nou, is wel, wat, wat, wat wel leuk is, is heb je wel eens een Facebook-account proberen te deactiveren... en daarna word je helemaal doodgespend, weet je het zeker? Je knipt je sociale contacten ja, door. Ja, dat is ook zo. Ik, ik denk dat het ik doe dat pas op mijn begrafenis Ik moet niet aan denken, ik kan niet mijn leven zonder Facebook. Ach, ja, kom op. Nee, onzin. ik had er geen vriend meer over zonder Facebook. Ja, Is dit sarcastisch dit Nee, sarcastisch nee, bedoeld, nee he? helemaal niet. Nee. Nee, nee, ja. dat, dat, dat kan, je kan niet met zonder Facebook tegenwoordig. Ja, het, het is echt het, uitgesloten. Het is onzin. Je komt nog steeds mensen, gelukkig kom ik nog mensen tegen, zoals jij. We hadden elkaar nooit gekend als ik op Facebook had gezeten. Dat weet je toch helemaal niet? Dat <lacht> nou, had ik je nooit gezien. Had ik maar gedacht, had gedacht, ik ga Facebooken met haar. Dus, wat, wat heb je eraan? Oh. Bel me Nou, heb je even. Nou ja, dan kunnen we een hele uitzending aan ja, nou, ja. nee, hebben. Maar Twitter mag kort, ik ook hoor, is niet alleen op Facebook. Oh, doe je ook, je ook niet, hè? Nee, nee, nee. ik heb allerlei dingen al over jou getwitterd. over je privéleven <laughs> en zo. Dat lees je toch niet. Dat ja, maakt dat. Je ja, doet je, maar, je ja, doen, maar. Bleef nog lang gezellig. We gaan straks verder praten over andere zaken die het Media-nieuws <laughs> beheersen. Met jullie, met Marianne Zwageman en Bas van Werven. U krijgt eerst van op Negen de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. Het internet heeft zich de afgelopen tien jaar volgens de AIVD ontwikkeld tot een kraamkamer voor jihadisten. Extremistische organisaties gebruiken het internet steeds vaker om hun gedachten goed te verspreiden en extremisten te werven, stelt de AIVD. Het gevaar wordt volgens de dienst onderschat door politici, wetenschappers en de media.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 Die zijn ingenomen door oppositiestrijders te heroveren. Honderden burgers zijn bij het geweld in de afgelopen dagen omgekomen. En het College Bescherming Persoonsgegevens... wil internetbedrijven kunnen beboeten... als de beveiliging van klantgegevens niet op orde is. Als een bedrijf de beveiliging niet goed heeft geregeld... dan kan het college nu alleen een dwangsom opleggen. En dat maakt geen indruk, zegt het CBP. Een boete wel. zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag vrij veel bewolking en slechts hier en daar een opklaring. Zeer lokaal komt er ook nog een bui voor. De temperatuur ligt rond de graad of 5 en de wind komt matig tot vrij krachtig uit het noordwesten. Vanavond en vannacht is het bewolkt en valt er af en toe wat lichte regen. Onder de bewolking koelt het niet verder af dan een graad of 3. De wind trekt aan en wordt matig tot vrij krachtig boven land en krachtig tot hard aan zee. Krachtig tot hard, dan spreken we van windkracht 6 tot 7. Woensdag vrij veel bewolking en lokaal kans op wat regen. De temperatuur komt uit op gemiddeld een graad of 6. Voor het gevoel misschien al lente, maar in werkelijkheid maar een graadje boven normaal. AMB verkeersinformatie Op de ringweg van Amsterdam is de Zeeburgertunnel in beide richtingen gesloten voor vrachtwagens. Dat is vanwege een technische storing. Vrachtwagens moeten dus omrijden via de Koentunnel en de A10 West. Persoonauto's mogen wel gewoon door de Zeeburgertunnel. Op de A15 staat een auto in brand vanuit Gorkum naar Rotterdam. staat daarom 7 kilometer file tussen Gorkum en Sliedrecht Oost. De rechterrijstok is dicht. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Marianne Zageman en Bas van Werven. Ik vroeg me even af of jullie dan geen enkele connectie hebben onderling. Wij. Ja, want het is de eerste keer dat jullie hier samen zitten. Nou, wij... wij weten dingen over Audi's ja. samen. En wij dat weten... is? Ja, wij zijn gek allebei. Ja. En wat weten jullie van Audi's samen? Oh, dat mag jij zeggen, Bas. Nou, Marianne schreef <laughs> in haar boek dat managers die op een bepaald niveau komen, mannen. Twee dingen willen, dat is namelijk een promiscue sickadres. Ik hou netjes in tv. <laughs> en een Audi bijpassend. En als je die twee combineert, heb dan je. krijg je. Dan, dan, dan heb je een buitengewoon boeiend seksleven. Dan uh, krijg je seks en een Audi, dat bedoel je te zeggen. Ja, dat is uiteindelijk het, het verhaal waar de meeste managers. wat de meeste managers willen. En ik onderschrijf die stelling van Marjan. Oh, maar oh dit, wel? Totaal. Maar dit is oh. wat jullie delen zo. Ja, nou, ja. toevallig hadden we het net even over uh, wat voor auto de vrouw van uh, Bas rijdt... en of ze een secretaresse heeft, en of dat een toyboy is. Of, uh... Nee, ja, goed, daar heb ik allemaal <lacht> al getwitterd. Moeten best me wel even nalezen, ziet, zo. Ik zie het nu net voorbij, ja. <lacht> we ja. hoorden net van Doron <lacht> Begers dat internet zich ontwikkelt... tot een kraamkamer van jihadisten. Hm. De AIVD slaat alarm. Ja, nou, dat zie je. Het is Facebook, vol met jihadisten. En er zit er eentje naast me. Denk ja, ik. nou kijk, internet is gewoon net het echte leven. Bas is een van de weinige mensen, zelfs mijn moeder mailt tegenwoordig... dus uh -huh. Bas is een van de weinige mensen die er niet aan meedoet. Uh, maar alle andere dingen die in het gewone leven voorkomen... die, die zitten tegenwoordig ook op internet. Dus ik, ik zie niet wat het nieuws is hiervan eigenlijk. Want dat hoort gewoon bij het echte leven? Ja. ja. Het ja. hoort bij het anonieme leven. En het enge is dat alles wat, wat aan Facebook en Twitter is zodanig geanonimiseerd is dat het het slechtste van de mens naar boven brengt... omdat het anoniem achter het schuilnaam Rudy123 kan plaatsvinden. Nou, dan moet je dat toch nog even een keer naar Facebook kijken. Want nou, het gaat nou juist om dat het over jezelf gaat en zo. Ja. Maar goed, het is gewoon, ja, rottigheid zit ook op internet. Er zitten ook hele mooie dingen op internet, net als in het echte leven. Ja. Veel gedoe is er rondom het meldpunt van de PVV, Midden- en Oost-Europeanen. Eh, een site die vanmorgen niet bereikbaar was. Ik weet niet of Anonymous bezig is. Maar... Oh, ik kon er gewoon op. Oh, ik heb een nou, aannemer heb ik aangegeven, niet mijn dus nee hoor. <laughs> Zo kan die hoor. Ja. Gisteren werd uh, dat de nieuwsuur nog verdedigd door uh, de bedenker PVV-kamerlid uh, Ino van der Besselaar. Uh, maar wie echt onder vuur ligt is premier Rutte, want uh, vanuit uh, Nederland, maar ook vooral vanuit Europa komt steeds meer kritiek op zijn passieve houding in oh. dit geheel. Wat vinden jullie? Ik vind het recht. Uh, uh, ik, hoorde, ik las vanmorgen de reactie van Hans van Baan... Een partijgenoot bovenin van Rutte. Die zegt, die site is vulgair. En dat is, daar, moet je, daar kan je het ook mee af vind ik. Uh, het stigmatiseert zo. Die zegt, die, die zegt, ik vind het een kl Het enige prettige is dat uh, de Marokkanen nu even een kwartier rust hebben. Dat is heel fijn, Marianne. Nou, dat is ook waarom Rutte nu uh, echt verkeerd heeft gereageerd. Uh, ik ben dol op Mark Rutte, dus voor het eerst dat ik kritiek op hem heb. Mijn mond zakt te lopen, uh, ja. ja, precies. Overigens, uh, van harte gefeliciteerd, Mark. Hij is jaar vandaag. Uh, op tegenwoordig. Ja, precies. Hij inzies, had natuurlijk heel anders moeten reageren. Hij ja. moet zich ook realiseren dat anders dan bij die Marokkanen en die Turken, dat uh, de mensen waar het nu over gaat, zijn de mensen die in de kassen van zijn stemmers uh, werken. En dat zijn de mensen die de huizen verbouwen van de mensen die VVD stemmen. Dus hij had nu eens een keer moeten grommen. Hij moet ook eens een keer eindelijk, hij is 45 geworden vandaag. Hij moet eens een keer zijn rol gaan pakken. Hij regeert dit land en hij moet gewoon zeggen wat hij ervan vindt. Ja, maar los van en... het feit dat die mensen onze kassen, kassen bevolken en, en, en badkamers aanleggen. Ja. Ik vind dat je op deze manier überhaupt een bevolking. Niet ja, maar even los van, van, van of je het politiek wel of niet mee eens bent. Ja. Ik vind even de manier waarop Rutte er nu op reageert in de media. Ja, maar dus is dat verkeerd? dat Ja, ik wat je ja, ja. maar even, even los over het onderwerp. Ik snap wel dat Rutte, zoals toen met de koning, kritiek op de koningin in de hoofddoek... dat hij zei, hij kan niet op alles reageren wat Wilders zegt. Dat is oh, ook zo. Dat zegt maar daar zit er continu die spanning. G dat proef je ook bij het kabinet. Gaan we mee in iets wat de PVV eigenlijk graag wil? Ja, maar hij moet wel gewoon het land regeren. En, en nu wekt hij een beetje de indruk dat hij maar een beetje en, en, en meegaat op de golven en hij moet nu een keer zeggen... jongens, toch hier niet verder. Ja. dit vind ik ervan. En dan mag hij honderd keer uh, mijn regering getogen. Maar dit vind ik ervan. Overigens Kom, mag natuurlijk wel gewoon iedereen, ook een politieke partij... mag gewoon een, een site oprichten waar je wat aan crowdsourcing doet... en zeggen van, goh, heb jij hier of daar ook last van? Dus, maar dan mag je wel een mening over hebben. Maar, dan mag je een mening over hebben. Ja. maar is het ook niet een heel klein beetje selectieve verontwaardiging daarmee? Want als de SP een meldpunt, in, die, die, die, die struikelen er ongeveer over... en dan meldt piept niemand. Ja, maar dit is op een, een, een volledige bevolkingsgroep. De Polen hebben het weer gedaan. Ja, we hebben al 30.000 klachten, denk ik. Ja, nee, het zijn maar... de moelanders... Ja, het zijn oh, ja Het zijn meer dan de Polen. Polen was er bij. Het jammer is dat heel Polen over ons heffelt. Even uh, in de herinnering roepen: we hebben straks een EK-voetbal in Polen. Daar kom je straks met je tentje en je oranje pak. Leuk ja. de camping. Uh, hartelijk dank. Ja, ja nou, ik hoorde vanochtend wel in het Radio 1-journaal van jullie verslaggever daar je plekken dat het helemaal niet zo leeft. Dat er wel wat politici zich druk maken. Maar het staat echt niet op de volpagina van alle kranten. Nou ja, Corin Wortman van het CDA, Europarlementariër. Die zei vanmorgen in het Radio 1-journaal. Het is uitgelopen op een internationale rail. Ja, een internationale rail in een heel klein biotop toopje in, uh, in Straatsburg, maar in, in Polen zelf is ja. het echt niet uh, talk of the town. De reden dat Rutte niks roept, is heeft dat te maken met de dat hij die nog eventjes door moet, moet zeilen met gedoogpartner partner BVV? Nou, de reden dat, dat Rutte nu niet reageert, is dat hij zich dat eigen heeft gemaakt als strategie om uh, zo met Wilders om te gaan. En dat heeft tot nu toe ja, wel redelijk ja, goed gewerkt. er wel meer mee. komt een heel hele periode aan met met bezuinigingen ja, precies. Ook een periode waarin je de BVV graag langzij ja, wil houden. Ja, dus hij, hij moet nu gewoon een keer gaan opstaan en laten zien dat hij dit land regeert. En dat ja. doet hij eigenlijk niet. Even put eens. Ja. Jammer. Goed. eens. In Rotterdam eens. houdt de dakloze krant ermee op. Uh, Straatmagazine magazine is volgens de stichting Straatkrant ten onder gegaan... aan de concurrentie van, zijn we weer, Roemeense en Bulgaarse blaadjes. Hm. Jammer. Nee, dat is helemaal niet jammer. Die, die dakloze kranten. Ik moet zeggen, dit nieuwsfeit was me even ontgaan. Dus toen ik het vanochtend van de redactie hoorde... heb ik er even op gegoogeld. En dan kom je artikelen tegen uit, uit 98 en nog ouder... dat er toen ook al allerlei gedonder was. Met, met... Het is natuurlijk een beetje ja, van die setbaasjes. Hè. Wat je vroeger ook in de bouw had. Is allemaal... Het zit dicht tegen maffia aan. En er zijn ook wel goede initiatieven. Wat zit dicht tegen maffia Nou, al, de, al dit soort, soort straatkranten-initiatieven. Ja, ook... je, je hebt een Rotterdamse straatkrant. Er staan keurige daklozen staan er te verkopen. Daarnaast ja. staat in Bulgaren. Romeen. Ik weet als klant niet aan wie ik mijn geld geef. Nee. En dan blijkt het aan een dikke Bulgaar in de Mercedes te zijn, die je vervolgens uh, ja. vertrekt en een huis laat bouwen met zwembad. Nee, zo gaat het niet. Ja. Ik hoor een keurmerk aankomen. Nou, ik hoor gewoon afschaffen aankomen. Kijk, niemand die die kranten koopt, leest ze ook echt. Dus geef dan gewoon geld, weet je. Het is natuurlijk gewoon een, een, een schaamlab voor bedelen. Ja, maar het is de mooiste manier om inderdaad even een doekje voor het bloeden uh, te hebben. Je schuldgevoel af te kopen. Het is een aflaatje, ben ik met je eens. Maar geef er dan een krant voor. En bovendien geef je die mensen ook een, een levensvervulling. Die staan er op straat, die staan met jou een praatje te maken. Ja. Die verkoop je een krant. Dat is beter dan te zeggen, hier is een euro oprotten. Ja, nou, ik, vind, ik, ik mag ook prima mee doorgaan. Ik heb er niet zoveel tegen. Maar dat is altijd, al jarenlang, al tientallen jaren... is dit, dit, dit soort initiatieven... Uh, de, de, ja, daar, daar zit de maffia gewoon altijd dicht op. Maar jij zegt, zo, dit weet. zit heel dicht bij bedelen. Um, het is uh, bedelen. Nou ja, maar die mensen verkopen iets, een product. Ja, en ja. ze worden geholpen met het feit dat ze een gratis uh, inkoop hebben. Ze kunnen dat ding gewoon doorverkopen. En daarmee hebben ze een soort van levensvoorziening. Ja, ik geloof zelfs dat ze niet eens een gratis inkoop hebben. Ze moeten nog iets afdragen. Dus er zit een ondernemend model achter. Um, maar, niemand, ja, maar niemand die zo'n krant koopt, die leest hem ook. Ja. Dus, dus geef dan gewoon een euro en loop weer verder. Weet je, die, die kranten die worden gewoon direct weggemikt. Ja, tegen hub, gewoon wat gezen. Ja. En die Bulgaren en die Roemenen er We hebben hetzelfde gezien met al die, al die straatmuzikanten. Al die arme piruetjes. Ja, maar die dat, daar vind, stonden da, da, op hun dat vind ik dan, dan een betere nou, Dat is nou een goed initiatief. Ja, maar daar stond dan, daar stond dan op, in Rotterdam op de Overtoon zo'n draaimolen, meneer, uh, zo'n ja. draaiorgel naast. En die werd weggetoet door al die nou, mensen. Ja, maar dat is een veel beter businessmodel. Want als je dan voor zo'n winkel gaat staan op zaterdagmiddag krijgen die mensen geld om op te rotten. Dus dat, dat is op zich, vind ik dat beter. Geef ze allemaal een panfluit en twee lessen. En uh, dat vind ik een beter initiatief dan die kranten verkopen. Maar is, gaat hier ook weer niet een mooi uh, Hollands model verloren eigenlijk? Want het feit was dat dit model van die straatkrant was ook een prima manier om een aantal mensen uit ja, te ja, de grootte te houden en ze bezig te houden. En inderdaad, een in contact met mensen te houden. Ja, maar dan kan je ze dus ook panfluit les geven. Nee, maar dan hebben ze geen contact. Ja, en wat daar je staan? Praat je nooit met een straatkrant? Nee, nooit. Nou, dat moet je eens doen. Ik wil ja, je twittert en je feest kom die mensen vergelen. helemaal niet tegen. Gooi. Oh, ja, vaste plek. Kan je zo aanwijzen. Oh, vaste echt? plek. Ja, oh. altijd, altijd goedemorgen, goedemiddag. Ja, gezellig. Oh. Ja, dat is leuk. En dan vraag ik altijd: hoe gaat het met je? Oh, ja. okay. Daar krijg je een kletje bij. Hartstikke gezellig. Toch? Ja. Frank? Ja, ja, ja. Ik, ja, ik, vind ja klaar, ik vind het wel. Maar Ik heb ook niks om tegen. Gegete maar laten we niet doen alsof het nieuws is dat, er, dat de maffia er dicht tegenaan zit. Hm. Er zijn ook hele goede initiatieven. Ik heb zelf vorig jaar nog samengewerkt met zo'n club, hebben we een dakloze krant voor Apen gemaakt. Want die hebben namelijk ook Apen van Stichting Apen ook een nieuw huisje nodig. Je um, dus hebben... weet ja. goed, ja, goed, goed, goed, goed ja. bezig. Ja. De algemeen directeur van de Dan ja. Precies. Ja. Ja. we even tot zonder even hebben ja. over, over Alexander Pechtold... en zijn idee om de Kamerdebatten op te ja. hippen. Bas? Ja, ik heb het net gehoord. Ik vond het fijn dat hij ook lachte om het feit dat Jack van Gelder hier een briljante actie deed. Laten we dat zeggen. Mooi van links ingeschoten. Nee, maar wat een totale onzin. En als iemand dat moet oppakken, en dat zegt hij wel terecht, dan moeten dat de media zijn. Wij moeten als, als duiders van het nieuws ook kunnen verklaren aan mensen waarom dingen werken. Maar die zijn totaal niet geïnteresseerd om mee te luisteren wat het verschil is tussen een motie of een amendement. Wat daar gebeurt, daar is iedereen al lang totaal op uitgekeken. Het is niet leuk en het leidt ook niet tot doelpunten, helaas. Marianne? Nou, kijk, uh, Alexander Pechtold, ik zal even uitleggen aan hem is Tweede Kamerlid en Tweede Kamerleden moeten twee dingen doen. Die moeten wetten maken en de regering controleren. En die moeten niet bezig zijn met hoe ze in beeld zijn en of de mensen die ernaar kijken dat wel snappen. Dat er toevallig een camera opstaat om dat werk te doen waarvoor wij hem hebben ingehuurd, omdat we er zelf geen interesse in hebben, dat is prima. Ik bedoel, de bakker kan ook een camera uh, ophangen in, in zijn bakkerij. Maar dan hoeft er niet uitleg bij van wat ze er allemaal zitten doen. Die man moet gewoon aan het werk, die moet wetten maken en die moet de regering controleren. Laat hij dat nou eens gewoon gaan doen. En zich niet druk maken over of zijn haar wel goed zit voor de camera en of mensen wel goed uitleggen wat hij daar dan vervolgens doet. Het slaat echt helemaal nergens op. Hij, Het is ijdelt uiteraard. Hij heeft PVV-stermers gevraagd wat die nu willen. Het is marktonderzoek wat hij doet. Nou ja, maar dat heeft. alleen al. Ga een boek schrijven over wat je met je eigen partij wil... in plaats van van PVV'ers zitten interviewen. Die man is echt volledig de weg kwijt. Nou ja, maar dat, boek, dat, boekje, dat, boekje, dat boekje gaf ook wel een aardig in. Want zijn conclusie is, ze bestaan helemaal niet, Henk en Ingrid. Ja, maar waar maakt hij zich druk over? Ga eens op zoek naar je eigen achterban. Ja, maar de vraag of ze bestaan is toch wel relevant? Ja. Op het moment dat je gaat branden als jouw kiezers, als, als de gemiddelde Nederlander, waar de PVV voor staat, en die zich verwaarloosd voelen, dan is het toch heel relevant om te gaan kijken: of bestaan zijn ze? Nee, wel? dat is niet relevant. Als je voorman bent van D66, dan moet je bezig zijn met het grote maken van je eigen partij. Dan moet je boeken schrijven over hoe jij vindt dat het land eruit zou en moeten zien. Wat jij eraan gaat gezien. doen. Maak in. je nou niet druk over een ander, alsjeblieft. Het is er ook straatvecht. Ik politiek maar nee, maar is maar ook nou. je tegenstander. Ja, aan. straatvecht is prima, maar doe het dan vanuit je eigen standpunt. Wat zal de, de dieplichtige gedachte zijn geweest? Er is een groot blok wat onbestuurbaar is, wat niet meer gelooft in politiek... en heel graag wel een stem wil geven als er in de stemhok iets gebeuren moet. En die moet je kunnen beïnvloeden. Dat doe je door politiek bij de mensen te brengen. Dat, dat, dat heeft echt te maken... die mannen zitten in een ivoren toren onder een kaast. Ja, maar dan kijk je wel eens is naar Politiek 24? Ja, ik kijk heel graag naar Politiek 24. En vooral, wat denk je dan? Nou, maar dat, dat is juist mijn punt. Kijk, we hebben een democratie. Daarom hebben we, daarmee hebben we mensen ingehuurd om dit vak voor ons uit te oefenen. Ik ben toevallig meer dan gemiddeld geïnteresseerd. Dus ik, ik kijk er heel graag naar... Ja. Uh, maar de gemiddelde Nederlander is dat helemaal niet. Zoals ik ook niet wil weten hoe de bakker zijn brood bakt. Ik wil het gewoon eten en dan beoordeel ik wel of het lekker is of niet. Is het niet lekker? Ga ik naar maar een andere bakker. Maar het is toch ook wel handig om te begrijpen hoe het proces gaat. Als je het verschil tussen een motie en een amendement niet weet, dan zit je toch een beetje naar een apenkooi te kijken, toch? Ja, beetje, maar de, de mensen dat? die dat niet weten en dat ook niet <laughs> willen weten, die kijken er ook niet naar. En zelfs de mensen die er wel naar kijken, hoeven niet alle speelregels te kennen. Je bent misschien ook gewoon geïnteresseerd in hoe het debat wordt gevoerd en, en de technieken daarachter. Of je bent geïnteresseerd in de mensen die, die dat vak uitoefenen. Ja. Ja, maar over, dat, dat is een hele kleine groep. Ik weet niet hoeveel mensen er naar Politiek 24 over, kijken. Pas van Werven, ik weet het antwoord, maar ik ga hem nu niet ja, geven. we zijn door de dat tijd heen. Ik van de Maar ik weet het altijd wel. Bas, je precies een mooie vraag voor de zo meteen. Pas van Werven was mijn gast in het Media Forum. Presentator van Eén Vandaag. En Marianne Zwageman, algemeen directeur en eigenaar van een Communicatiebureau. Dank jullie wel. You dance all night, eyes are twizzing and your hair red flushed. So mischievous, now you nearly got caught. You're on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 You're pretty. Als u denkt, uh, van wie is die fantastische stem? Dat is uh, Sherry Diane, Nederlandse zangeres. We gaan uh, de Nationale Nieuwskurs van lunch spelen. Vandaag is uh, aangeschoven. Christian Marks uit Zevenaar, welkom. Dank je. Um, de stand gisteren was 72 punten. Uh, dat zou te doen moeten zijn, lijkt mij. Ja, dan moet de, vorige, de eerste ronde wel goed gaan. Ja, precies. <laughs> dat, ja, precies dat ging vorige keer niet zo, dus. Je hebt het al een keer eerder gedaan? In 2009, ja. En met hoeveel punten ben je toen naar huis gegaan? Ja, volgens mij 22. Oeh. dat was een week dat kan beter. En wat voor energie heeft dat bij je losgemaakt? Uh, de wil om het nog een keer te verbeteren. Oké, okay, nou hartstikke goed dat je er bent. Als het je lukt om de nieuwscanner van de week te worden, dan win je 300 euro. Je krijgt sowieso krijg jij um, uh, twee kaarten van de Beeld en Geluid Experience en onze eigen lunchradio. En we gaan de eerste ronde met je spelen. Oké, okay. succes. Dank je. De Nationale Nieuwsquiz. Wie was die man? Wie is deze man? Het is nog onbekend wie de man is. En wat wil hij? Ik ben uiteraard benieuwd naar zijn identiteit. Twee terminals werden ontruimd. Hij had omstanders verteld dat hij een bom bij zich had. De man had gezegd dat hij een explosief bij zich had. De man werd uiteindelijk gearresteerd. Rond kwart over drie worden de terminals vrijgegeven. Explosieven zijn niet gevonden. Een bommel die gisteren op Schiphol heeft tot enorme vertragingen geleid. De man die beweerde een explosief bij zich te hebben... had zich verstopt op welke plek? Op het toilet. Precies, ja. Het vertrek al één en twee, die waren dicht. Het panoramadek in de buurt. Ja, precies. De tweede vraag is uit welk land kwam de bomdreiger? Die kwam uit Rusland. Dat klopt, ja. Hij kon zichzelf niet legitimeren. De communicatie ging buitengewoon moeizaam. Maar het blijkt zijn rust te zijn, inderdaad. Ik lees je nu een kop voor uit een krant. De vraag is, waar gaat die kop over? Je krijgt drie mogelijke antwoorden van mij te horen. Het citaat is leuk hè, juicht Rutten super. Gaat het over één, Mark Rutte is jarig vandaag en heeft van de Kamervoorzitter een plantcadeau gekregen. Twee, Mark Rutte heeft vanochtend groene Valentijnskaarten gekregen van de Stichting Natuur en Milieu. Of drie, Mark Rutte, Emel Roemer en Job Cohen zijn gedrieën op werkbezoek in Brabant en dat bevalt prima. De laatste. Ja, klopt. Ja, precies. Ze bezochten. bezochten ze. Weet je dat ook nog? Nee, maar ik gokte dat hij niet jarig was. Oh, Oké, okay. nee, maar dat klopt. Ze hebben gisteren een sociale werkplaats uh, bezocht okay. in, in Brabant. En daar is trouwens ook wel echt jarig. Dat... Gaan we dat wel? Ja, ja dat, dat hebben we net gehoord. Ja, klopt. Goed, uh, de vierde vraag. Rutte, Roemer en Cohen bezochten de sociale werkplaats... in verband met de wet Werken naar Vermogen... die welke staatssecretaris begin deze maand naar de Kamer stuurde? Halbesma. Dat is nou weer jammer. Dat kwam eruit alsof je dacht, dat weet ik zeker, maar het was niet alles maar. Sociale zaken is... Ja, het is fout hoor, maar... Nee, ik kom er nou niet op. Mm, Paul de Krom. Paul de Krom, ja. Die begon de hervorming idee. van de sociale wetgeving. Waarbij het idee is dat meer mensen aan het werk gaan in echte banen. Ik laat je een fragmentje horen. En de vraag is, wie is hier aan het woord? Nou, het is een eenzijdige site, omdat er ook heel veel Polen zelf zijn die bijvoorbeeld last hebben van uitbuiting en dergelijke. Daar kan geen melding over zijn. Er kan ook geen melding zijn van Polen die wel heel veel goed werk doen in Nederland. Poeh, ik grok een politicus. Maar ik kom er echt niet op. Wie is het? Geen idee. Staatssecretaris van Sociale Zaken. Nee, nee, nee, nee. nee. nee het is de fractievoorzitter van het CDA. Weet je wie het ja, is? Buma, Haarsma-Buma. Ja, van Haarsma-Buma. Haarsma, ja. Zijbrand van Haarsma-Buma. Ja, precies. Het gaat over het meldpunt van klachten over ja. Midden- en Oost-Europese werknemers. Um, de volgende vraag. De burgemeester van welke stad heeft ook openlijk kritiek op het PVV-meldpunt? Omdat, zo haalt hij aan, zijn stad is bevrijd door Polen en ook weer door Polen is opgebouwd. Breda? Dat klopt. Ja, de burgemeester van Breda, Peter van der Velden, stuurt ons deze week een brief naar de PVV. En als het nodig is ook nog naar premier Rutte. Vier punten heb je tot nu toe. Um, je krijgt bij de volgende vraag de kans om daar nog vier punten maximaal aan toe te voegen. Je krijgt hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag erbij is wie bedoelen we? Als je denkt het te weten, dan zeg je stop. Komt-ie. Vier. Ik vloog tegen Ten Bos. Um, stop. San Marco van Basten. Nou ja. <lacht> dat is, zonder twijfelen, Marco van Basten. Ja, dat is helemaal dat goed. Dat was die mooie omhaal met die voorzitter van Arnold Muren. Ja, ja, ja. De, de, de goal tegen Den Bos bedoel je? Ja. Ja, ja die schitterende omhouding. Ja, um, ja. Goed, wat knap van jou. Zeg. Nou, de tweede aanwijzing was geweest. <laughs> Mijn oude coach plengde bittere tranen over mij. Het afscheid van, van AC Milan destijds. toen zat Fabio Capello oh, ja. te huilen, ja. de coach. Uh, de kans is klein dat ik het Fries volkslied straks zal meezingen. Dat is, was de volgende aanwezing geweest. Zijn moeder is wel een Fries ja, trouwens, dat wist ik niet. Nee, cool. Hij verstaat de taal redelijk, maar Fries praten gaat hem nog niet zo heel erg goed af. <laughs> en de laatste was geweest, ik ben de nieuwe trainer van SC Heerenveen. Maar dat station, dat station was jou al lang gepasseerd. Ja, ja, ja. Goed, je hebt uh, acht punten nou, in deze beter. eerste ronde. Ja, zeker. zeker. Dus we gaan zo de tweede ronde doen. Oké. Okay.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 SP gaat nog verder en wil dat de splitsing van NS en ProRail ongedaan wordt gemaakt. Want voor die splitsing in de jaren negentig was het echt ondenkbaar dat een paar bevroren wissels de hele dienstregeling platlegden. Toen kon de machinist nog gewoon met een gasbrandetje het spoor op. Is het een goed idee of is het veel te rigoureus? NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. Dat is de stelling van vandaag. Met u daarmee eens of oneens sms het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag StamPunt. Om half twee te gast in stam.nl. Farshat Bashir, Tweede Kamer met SP. De stelling van vandaag is NS en ProRail moeten weer één bedrijf worden. We hebben jouw nieuwsfactor, Christian, vastgesteld. Op 8 in 90 seconden tijd ga ik een hele bak vragen op je afvuren. Alles wat je goed, als je het niet weet, zeg je pas. en ja. Dan krijg je het goede antwoord nog Komt-ie. De Nationale Nieuwsquiz. NASA heeft geen geld voor een project waarbij de VS en Europa samen robots zouden sturen naar welke planeet? Mars. Is goed, een ROC-school in welke stad ontruimt vanwege een dreigement? Dention en Zwolle. Zwolle is goed, vooral loterijen, energiebedrijven en goede doelen houden zich niet aan de regels van welke register? Bel me niet, register. Is goed, welke RKC-er is voor vier wedstrijden geschorst vanwege een tackle? Evander Snow. Is goed, welke Duitse stad moet volgens de aanbevelingen van een speciaal comité officieel afstand nemen van de heksenvervolging? Berlijn? Keulen. De Spaanse wetenschappers denken de eerste rotstekeningen te hebben gevonden. die zijn gemaakt door welke soort? Pas. Neandertalers. Welk lid van het Koningshuis heeft in de Rotterdamse kunsthal de tentoonstelling Zoet en Zout geopend? Maxima. Willem-Alexander. Welke schaatser heeft de honderd van Eerne Woude gewonnen? Uh, schouten. Heel goed. De Nederlandse documentaire Justice for Sergei is in de prijzen gevallen op het filmfestival van welke stad? Berlijn. Is goed. Welke partij wil een extern onderzoek naar de winterproblemen op het spoor? De Partij van de Arbeid. Wegkoppertje, goed. Prinses Maxima is in een rol als VN-adviseur... In inclusive finance voor drie dagen in welk land? Amerika. Turkije. Defensie onderzoekt mogelijke misdragingen... van twee Nederlandse militairen in welk land? In Noorwegen. Is goed. De. Een hoogleraar van welke universiteit is onderscheiden... met de prestigieuze K-prijs Karel Lodewijk Verleijse? Pas. UMC-cent Onderzoekers in welk land hebben een nieuw... Een zogenaamd therapeutisch vaccin tegen HIV getest? China. België. Hoe heet de kartelwaakhond die grote problemen ziet... bij de voorgenomen fusie tussen buitenvoet en ad van geloven? NMA. Is goed. De magazine van welke stad houdt op te bestaan? Pas. Rotterdam. Welke Duitse oud-international die nu speelt voor Bayern Leverkusen... komt de komende tijd niet in actie vanwege een kuitblessure? Pas. Cola. Nee. Oh, wat jammer dat je het niet wist. Wat jammer. Dat was Michael Balk. Oh ja. ja. Ik dacht dat, uh, had je, dat had je kunnen weten... Ja, die had ik moeten weten, ja. ja wat je niet gaat geloven, maar uh, wat wel een feit is... is dat jij nu ook 72 punten hebt. Jeetje. Dat <laughs> ja, was gisteren. Ik hou van spannend. <laughs> ja, want ja, ja, je had er nu ook negen vragen goed. Dat is wel een stuk meer dan de vorige keer. Ja, dat zeker. Dus ik ben in mijn doel geslaagd. Je kunt het opgeven, hoofd naar huis. Dus nou, absoluut. Fijn dat je was. En nogmaals voor jou dus de twee kaarten voor een geluid en de lunchradio. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren. En het zou kunnen dat jullie alle twee straks de weekwinnaar zijn. Wie weet. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Straks staat uitgebreid in de Zijn we weer terug met lunch. Graag tot zometeen.